van kan met het zijn NS-topman Hugers vertrekt, dat melden verschillende media. Hij was een opspraak geraakt na berichten over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De NS zou concurrent Veolia bewust op achterstand hebben gezet. De NS huurde een ex-medewerker van Veolia in die vertrouwelijke gegevens doorspeelde. Ook meldde Hugers zelf vertrouwelijke informatie door. Minister Dijsselbloem van Financiën riep de topman op het matje. De Nederlandse staat is voor 100% eigenaar van de Nederlandse spoorwegen. Het café in Sittard, waar vorige maand een confrontatie was tussen twee motorclubs, blijft voorlopig dicht. Dat heeft de rechter in Roermond besloten. Leden van de rivaliserende clubs Bandidos en Red Devils gingen begin mei met elkaar op de vuist in café Dugout. De politie vermoedt dat de man van de eigenares door een raam naar buiten heeft geschoten. Hij is een voormalig lid van de Red Devils en hoort naar verluid tegenwoordig bij de Hell's Angels. Acht van de tien Taliban-strijders die zijn veroordeeld voor de aanslag op Malala... zijn enkele weken na een veroordeling weer vrijgelaten. Pakistaanse Pakistanse meisje werd in 2012 in een schoolbus door haar hoofd geschoten. De Taliban hadden het op haar gemunt omdat ze campagne voerden... voor het recht van meisjes op onderwijs. De toen 15-jarige Malala overleefde de aanslag. Tien Taliban-strijders werden opgepakt in een april in een proces achter gesloten deuren... veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Na nu blijkt zitten er nog maar twee mannen vast voor de aanslag. In Spanje zijn drie Nederlandse duikers aangehouden omdat ze een Romeinse kruik wilden stelen. Ze werden vorige week betrapt toen ze de amphora uit de tweede eeuw voor Christus in hun boot legden. De mannen hadden net gedoken aan de Costa Brava. In het gebied liggen zeker zeven schepen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De Nederlanders worden verdacht van smokkel en diefstal. Wat voor straf ze kunnen krijgen is nog niet bekend. Het weer, de zon schijnt flink en het is tropisch warm. Op de stranden is het tussen de 25 en de 28 graden. In de avond komen de stevige buien met onweer en hagel. Morgen Ochtend trekken de buien weg en daarna wordt het opnieuw zonnig. Maar wel iets koeler, 17 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Laren en de Afritbundschoten, 7 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen, 8. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij knooppunt Hoek... 2 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunt Raasdorp en Velzen, 8 kilometer. Op de A22 Velzen-Beverwijk is de Velzertunnel nog steeds dicht door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via de wijk.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 Cijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 ...in de lijst gestaan, die zijn helaas uitgegaan. Charlie XCX met Break the Rules. Na 18 weken hebben ze de lijst verlaten. En na 7 weken heeft Felix Johansza met uh, Jasmine Thompson... ...Ain't Nobody ook de lijst verlaten. Ze hebben plaatsgemaakt uh, voor drie nieuwe artiesten... ...waarvan er eentje van het Eurovisie Songfestival vandaan komt. Dan zou je denken, die had je vorige week toch al. Ja, maar dit is er weer eentje bij. Deze die heeft helaas net niet gewonnen, maar het scheelde niet veel. Maar de nummer blijkt dus wel populair te zijn. Want hij wordt veel gedraaid, veel gekocht, veel gestreamd. En ga zo maar door, 2 miljoen keer bijvoorbeeld op Spotify alleen al. Snelst stijger deze week is Mans Zermeleu met Heroes. Ja, die is ook van het Songfestival. Die heeft gewonnen toen, tien plaatsen gestegen deze week.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 Gracias. <muchas> Betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week was dat op nummer 3 MadCon, op nummer 2 Lunch Money Lewis en op nummer 1 Major Lezer D.S. Snake met Linan. Deze week beginnen we met de hekkensluiter nummer 40 Ariane Grande. Dus Ariana Grande, one last time. En dit is ook waarschijnlijk de laatste keer uh, dat ik hem ga draaien. Want we staat ondertussen op uh, plaats 40. De hoogste positie die zij uh, ooit heeft gehaald is wel de vijfde klik. Vorige week nog op 39. Die week daarvoor op uh, 30. Dus is uh, lekker aan het zakken. Het is waarschijnlijk echt de uh, last time uh... dat we draaien in de Euro Breakdown.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 En in maart 2015 werd bekendgemaakt dat Gagarina Rusland zou gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Wat toen in, uh, want het jongstleden in uh, Wenen is gehouden. Nou, ze wist de finale te halen uh, met een Million Voices. Waardoor ze op 23 mei 2015 uh, in de finale stond. En uiteindelijk heb ze, spande ja, spannende er even om of ze eerste werd. Maar uh, dat heeft ze net niet gered.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 I hope we can start again we've we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 23 weken alweer in de lijst. Omi met de cheerleader. Eigenlijk al vanaf het begin dit jaar dus. Hoewel uh, van de week op televisie zag dat uh, Gerard Ekdom een uh, ander idee had over de zomerjit voor 2015. Maar daar kom ik uh, straks nog op terug. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat zal ik zo direct gaan verklappen. Eerst gaan we luisteren naar uh, nummer 30 in de lijst.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 Ah joh, dan uh, hoop ik dat het uh, straks, als jij het je werk komt... dat het uh, droog blijft buiten, want uh, ja, we voorspellen niet uh, goed. Dat is meestal zo, dan uh, is het even warm. En dan komt er weer regen om onweer aan. En ik hoop het niet, ook niet uh, voor de avondpudasje die uh, vanavond uh, van start gaat. Maar goed, een klein resume van de platen die we wel en niet gehad hebben. Op nummer 40. Na 13 weken staat ze daar Ariana Grande met One Last Time... Nummer 39, nieuw binnengekomen, Polina Gagarina met A Million Of Voices. Op 38, Swift Harmony samen met Kidding met Worth It. Zia samen met uh, The Weeknd en Diplo Elastic Heart vinden we op 37. En daarmee is het uh, een van de twee snelste dalers. Selena Gomez samen met Z I Want You To Know op 36. En op 35 vinden we Clean Bandit met Stronger. Blijven zitten deze week in hun tiende week. Op 34 spitbull samen met Neo met Time of Our Life. Op 33 Taylor Swift samen met Kendrick Lamar, Bad Blood. Omi met Cheerleader vinden we op 32. En op 31 vinden we Hoolie, Adin, Hoolie? Hoolie. Hoolie, Hoolie Ellen, Featuring Ed Sheeran met All About It. En op uh, 38 uh, Selassou met een Reason. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 29 dan uh, Echo Smit met Cool Kids. En wij gaan luisteren naar Dota met Hungry op 28 in een derde week. Hier op ZFM antwoord Bij de Euro Breakdown. Dota op 28. Hit up the bottle. Hearts melt like ice. As the lights keep falling. Makes you feel so smart again, As we walk in circles.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 en dan heb ik het over uh, Something About You van Hayden James. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. It's about you. about you. about you. about you.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 I choose We'll be ZANG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 25 Rihanna Kanye West en Paul McCartney. Voor 5 seconds, 12 weken in de lijst. Deze week weer twee plaatsen gestegen. En op 23 gaan we ermee door. Zweden zal het horen: Heroes. What if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 Keep 'em, pleased, rub them down, believe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 David Guetta, Nicki Minaj en Everdeck met Hey Mama op 22. Op 21 vinden we dan Years and Years met King. En op 20 vinden we het volgende nummer. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan heb ik het over Meghan Trainor met Dear Future Husband. Straks nog wat nieuws van de artiesten en de laatste nieuwe binnenkomen. Maar eerst dus Meghan Trainor op nummer 20 met Dear Future Husband.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 Want uh, van buren liet uh, het nummer deze week horen in zijn uh, State of Trends.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 We hebben het al vaak gehoord in de Nederlandse Top 40. Dat weet ik zeker. Daar is hij vaak genoeg voorbij gekomen als je hem zo omnoemde. Maar ook in Europa is hij de, de, nu dus echt nieuw binnengekomen gekomen deze week op nummer 19. En dan heb ik het over, jawel, Jess Glynn met Hold My Hand. Standing in a crowd room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me. Deze mooie zomerse tropische vrijdag 5 juni komen we alweer een einde aan het eerste uur met Jess Lynn Met nieuw winnen op nummer 19 met haar prachtige nummer Hold My Hand. Straks na het nieuws en het weer zijn we gewoon weer helemaal bij je terug met het tweede deel van de lijst. Ik zeg tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.